De bloerroon. Hmm. Jongens, breng mij nog eens een lekker glas koel ijswater. Het is een lange dag geweest. Ik ben een beetje moe. Lipo leunde tevreden achterover op zijn veranda. Hij had goede zaken gedaan die dag. Nu was de zon ondergegaan. Het werd koel op het erf. Lipo nam een slokje ijswater. Hé, hey, wat zag je daar in de schaduw? Daar, bij de grote tamarinde, een stem klonk uit de duister. Lipo, ik kom je halen. De zeven jaar zijn om. Denk aan je belofte. Lipo schrok. Zeven jaar geleden. Hij wist het nog als de dag van gisteren. Zeven jaar geleden was hij een arme Chinees. Hij woonde in een kleine hut. Ook toen zat hij s'avonds buiten en keek in de duisternis. Er ritselde iets. Lipo zag een schaduw en hij hoorde toen ook een stem. Lipo, ik heb jou uitverkoren om mijn dienaar te zijn. Zeven jaar lang zal ik je alles geven wat je hartje begeert. Maar over zeven jaar kom ik terug. Dan kom ik je halen. Je zult me dan moeten dienen, Lipo. Wat vind je daarvan? Lipo keek. Wie had gesproken? Een vrouw kwam met de schaduw naar voren. Ze had een mooi gezicht en glanzend zwart haar. Een melatti bloem glanst in haar woon. Ze droeg een mooie kabaja, maar ze had geen benen. Haar onderlichaam was dat van een slang. Een slang met gouden schubben, Lipo dacht. Zeven jaar is een lange tijd. Wie weet is zij mij over zeven jaren lang vergeten. En ik kan best wat meer geluk gebruiken. Lipo haalde diep adem en zei hardop. Zeven jaar lang zal ik alles hebben wat mijn hartje begeert. Goed. Ik neem uw voorstel aan. Schuifelend kwam de naar naarbij. Ze richtte zich op en haalde een stuk papier uit haar kabaja. Hier is het contract, Lipo. Je moet het tekenen. Hier. En zodra je je handtekening hebt gezet, zal alles voor de wind gaan. Lipo tekende het contract. De slangenvrouw borgt zorgvuldig in haar kabaja op. Ze keek hem een beetje spottend aan en zei toen: Tot over zeven jaar, Lipo. Over zeven jaar kom ik je halen. En denk zo af en toe maar eens aan mij. Aan de bloron voor Soura Diwadi. Dag Lipo. Veel geluk. Lipo keek haar na. Een bloron. Een slangenvrouw. Wat zou ze over zeven jaar van hem willen? Ach, dat duurde nog zo lang. Lipos zaken gingen vanaf dat ogenblik uitstekend. Hij werd een rijk man. Hij kocht een groot wit huis. Hij kocht nieuwe stoelen en tafels. En hij vergat de bloerhol. Maar nu, na zeven jaar, daar wiegde ze door de tuin. Weet je het nog, Lipo? Zeven jaar geleden tekende je dit contract. Je bent rijk geworden. Het is je goed gegaan. Ik heb mijn woord gehouden. Nu ben jij aan de beurt. Lippo zat verlamd van schrik op zijn stoel. Dreigend kwam de bloring op hem af. Haar gouden schubben schitterden in het maanlicht. Zuchtend stond Lipo op. Ja, het is waar. Ik ga met u mee. De zeven jaar zijn om. Ik hoopte dat u mij was vergeten. Maar ja. ik... Achter de schuifelende slangenvrouw liep Lipo langzaam zijn erf af. Het werd een lange tocht door het duister. De slangenvrouw leidde hem naar een donker, soppig moeras. Lipo schrok. Wat is dat? Zit langs mijn hoofd. niet, Lippo. Dit zijn de bewoners van het moeras. Kalongs woonde hier, vliegende honden. Zij bewaken mijn paleis. Kalongs en padden, slangen en leguanen. Hoor Het moeras leefde. Schaduwen van Kalongs vlogen vlak langs zijn oren. Grote padden sprongen tegen zijn benen op. Koude, natte, glibberige slangen gleden over zijn voeten. Lippo rilde. Zijn tanden klapperden van angst. Af en toe stapte hij mis. Dan gleed hij van een glaspool in de natte modder. Doorlopen, Lipo. Niet blijven staan. Mijn bewakers doen je niet zolang ik erbij ben. We zijn nu vlak bij het paleis. Bevend en struikelend volgde Lipo de slangenvrouw. De bodem werd iets droger. Voor hem uit rees een groot gebouw uit de duisteren. We zijn er, Lipo. Volg mij. De bloren draaide zich om. Lipo schrok hevig. In het maanlicht zag hij het gerimpelde gezicht van een oude heks. Grijze slierten haar hingen om haar gezicht. Haar groene nagels klauwden in de jas van Lipo. Ze sleurde hem mee. Dienen zul je mij, Lipo. De zeven vette jaren zijn voorbij. En de bloorong lachte zo ijselijk dat het bloed in Lipo's aderen stolde. Struikelend volgde hij de oude <tie> Dit is de knekelzaal. Kijk maar eens goed, Lipo. Hier moet je werken. Hier moet je tafels en stoelen bouwen van knekels. Van mensenbeenderen. Angstig keek Lipo rond. In het halfduister zag hij menselijke gedaanten bezig met botten en beenderen. Ze maakten stoelen en tafels. Het maanlicht speelde door de grote zaal. De bloring schuifelde naar een stoel en kroop erop. Krakend ploften de stoelen in elkaar. De knekels rolden over de grond. De bloerong schoot omhoog en siste boede. Slecht, slecht. Straffen zal ik je. Kom hier. De oude hek schreef een lange zweep en sloeg. De zweep knalde. In het duister klonk een knerpende gil. <klaan> Ze had iemand met de zweep geraakt. Sissend zei de bloerom. Wie slecht werkt wordt gestraft met de zweep van karbouwenherd. Niemand, niemand ontsnapt mij. En jij, Lipo, wees nog maar niet bang. Jouw tijd is nog niet gekomen. Jij bent nog te jong. Maar als je oud bent, dan zullen jouw botten mij dienen. Als bank of als stoel. Lipo rilde. De bloem greep een beet en bracht hem naar een grote schuur. Piepend trok ze de deur open. ...is het grote knekelhuis, Lipo. Hier bewaar ik de bot en de beenderen van mensen. Jij moet de beenderen naar de grote zaal dragen... één voor één, stuk voor stuk. En waag het niet met anderen te praten. Praten is verboden. Wie praat, krijgt slaag. En de bloron knalde met haar zweep. Lipo begon de beenderen naar de grote zaal te dragen. Maar hoe hard hij ook werkte... ...het leek wel of de voorraad niet kleiner werd. Met niemand durfde hij te praten. Sissend en blazend volgde de blorong zijn werk. Draag, zal je Lipo? Sneller, sneller. Soms waren ineens een paar andere dienaren verdwenen. Dan knalde de zweep van de Bloerroom in de nacht. En er klonken ijselijke kreten in de grote zaal. De volgende morgen was het knekelhuis weer stampvol. Lipo kon weer van voren af aan beginnen. Hij werd oud en erg moe. Lipo. Jouw tijd is nu gekomen. Je bent oud geworden, Lipo. Het gaat niet vlug genoeg. Je draagt de been er veel te langzaam. Ik denk dat jij nu aan de beurt bent. Met één klap sloeg de boron de zweep om Lipo's nek. Ze zwierde hem omhoog en kwakte hem hard tegen de wand van de guda. En nog eens. En nog eens. Lipo is dood. De valse bloerong gilde triomfantelijk. Betalen, je zult betalen, Lipo. Al je botten en beenderen zijn nu van mij. Dit was het verhaal van Lipo, kinderen. Kijk uit als je ooit een bloerong tegenkomt. Luister niet naar haar en hol hard naar huis. Want bloerongs zijn gemeen.